De grootste kerncentrale van Europa is inmiddels zo'n vier weken afgesloten van het stroomnet. De kernreactoren worden nu gekoeld met dieselgeneratoren om een kernongeluk te voorkomen. Mielrenner Timo de Jong heeft de vierde etappe van de Tour of Holland gewonnen. In de sprint Heuvelop op de Berg in Drenthe bleef hij Christophe Laporte van Visma Bike voor. Het was voor de 26-jarige zeeuw zijn eerste overwinning als prof. Dan het weer. Vanavond blijft het vrij helder. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot een graad of 2. Morgen vanuit het westen steeds meer bewolking. Tot in de avond blijft het droog. Ook dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS journal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot beginnen de A4. Daarna richting Amsterdam. Ze dus knopen het badhoevedorp en knopen de Nieuwe meer. Twee kilometer met vijf minuten vertraging.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 Want hier mag alles, maar niets dat moet bij 17 graden. O, dat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 De Oh, dan was je dan Monika en ik zou uh, zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die weer ongetekend, hij. En dat allemaal bij ZFM. En dat allemaal tot de uh, klokjes van 7 uur met entertainer voor You, op 106.9. En DAB plus 9A. En aan de tafel hebben we Deven van Dam. Ja, van de precies. Dam. Van de ja ja. Ja, zeker. En uh, jij hebt een singeltje uitgebracht. Ja, uh, dat is... Uh, ja. geweldig ja nee joh en het past heel goed in de, in deze in deze badplaats natuurlijk uh, dit nummer ja ja ja en uh, uh, ja dadelijk misschien straks daar nog meer over en uh, ja nee helemaal leuk ik ben helemaal blij mee ja, ja wat, zeker uh, wat, uh, hoe uh, wat, uh, dit is je tweede officiële single ja precies ja dat en klopt uh, hoe eigenlijk een bommetje? Hoe, hoe ben je er eigenlijk nou, op gekomen? Ja, nou ja kijk, en soms is het heel ingewikkeld en soms kan je het heel makkelijk verzinnen. En uh, dit is gewoon uh, heel makkelijk en simpel verzonnen. Ja, mijn dochter maakte een, een bommetje in het zwembad. En ik zag dat zo, en toen dacht ik: Oh ja, bommetje. Oh wat leuk. We maken met z'n allen een bommetje in het zwembad. <klaars> doen het niet zo moeilijk. Hup, uh, gewoon met, met elkaar gezellig. Uh, warmte, hitte. Uh, en, gewoon, uh, met een, en dan een badmeester die een beetje streng is. En, en nou, zo, en zo is het eigenlijk een beetje, ging ik schrijven. En dat heb ik bij mijn uh, producer neergelegd. Van, uh, nou, we gaan, uh, ik heb iets leuks bedacht. En uh, so, ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, want het is een, uh, ja, een hele leuke clip geworden. Nee, het is echt een hele leuke clip worden. Ja, ja, ja ja. Dus, uh, ja het straalt er vanaf, laat nee, ik ja, ja. Maar ja, ja, ja, dat is natuurlijk ook wel eens heel anders. Als je in een café een clip maakt, ja. dan, uh, dan maakt het gewoon... Ja, dat is zo moeilijk. Ook als artiest uh, uh, zie je gewoon dat je denkt... Oh, ga je dit. Ja, en dit kwam zo ineens zo. En ik denk oh, wat leuk. En dan gaan we dat in het zwembad doen. En, uh, en eigenlijk was hetzelfde bedoeling. Want ik heb hiervoor uh, het, heet het, het nummer Helemaal van de Dam. Dat heb ik dan in een rood pak gedaan. En dan gefilmd op de, op de Dam, in Amsterdam. ja. ja. En omdat mijn achternaam helemaal van der Dam heet, vond ik dat. Of uh, van der Dam heet, vond ik helemaal van der Dam. Dat ja. ik dat dan uh, vond wel een hele leuke titel die we dan verzonnen hadden. Tijdens de sporten. Maar het is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, uh, dat was dus in een rood pak. En dit. Uh, dus en ik dacht, oh. in de geel. En, ge ja. ik denk, en mensen vonden het echt heel erg leuk. Ze zeiden van: Oh, maar als je opkomt treden, dan, uh, dan kom je wel in je rode pak ja, natuurlijk, als jullie dat willen, dan ga ik dat doen. Of, of ja, ja, en of in het geel wat jullie willen. Dus ja, dus zo is het eigenlijk ontstaan dat ik vervolgens, uh, uh, toen vervolgens... Toen zei ik tegen mijn producer van, nou, maar ik, heb, ik heb een idee, dan een en dan gaan we en dan ga ik langs het zwembad liggen en een hele grote eend... ik heb even gegoogeld en er uh, kwam een hele grote eend tegen. Twee meter eend en dan ga ik daarop liggen en dan in mijn gele pak... en dan, uh, en dan gaat iedereen een bommetje maken. Ja, toen zei ja. hij, ja, dat is een leuk idee. Ja, ik vind het echt een heel leuk idee. Ja. Hij zei: maar jij moet ook het water in. Ja. Ik zei: Wat moet ik? Jij moet ook het water in. Ik zeg: Ja, maar ik ben niet zo water. Ja. Dus vervolgens zijn we bij het baasje in, uh, hier in Haarlem. Uh, hadden we een zwembad. Uh, uh, hebben we daar de, de TikTok-filmpjes opgenomen. Dan hebben we ja. van een zeven meter hoge. Duikplank afgesprongen. Nou, ik scheet in mijn broek. Van. Ja, ja, ja, ja. Ik voelde het helemaal niks. Nee, nee dat snap <laughs> maar, ik. Maar ja, je moet toch <laughs> dat dingen over hebben. Ja, uh. Dus dat kan je ook vinden op uh, Dave van der Dam. Uh, bij TikTok uh, kan je de filmpjes ook nog even terugkijken. Ja, eventjes, dat zou, dat uh, even even spieken. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en maar, uh, wat, wat kwam überhaupt nog het, uh, het water uit met de pak? Want uh, ja, uh, ja, of ja, moest je, moet, je eruit gevist ja. worden? <laughs> ja, het was ook best heel zwaar. <laughs> Vooral uh, als je dan uh, een paar keer er al in zat. En ja. Dan moet je er weer opnieuw heen. Maar we hebben de eerste clipjes gedaan natuurlijk zonder... Uh, de, zonder uh, uh, dat het pak nat werd. Ja. En ik had nog eentje extra bij me. Dus, dat, dus we, dat al met uh, al is dat helemaal goed gegaan. En we hebben TikTok-filmpjes dan opgenomen in, uh, in Zandvoort ook. Ja. Langs het strand uh, zijn we dus uh, dan langs de Boulevard. Ja, langs de Boulevard zijn we geweest. En hebben daar dus mensen de clip laten horen. En dat hebben we dan ook weer gebruikt voor TikTok. Uh, uh, um Om uh, van, van de promotie ja, van het nummer. En, uh, in, uh, want ik kom zelf uit, uh, uit, uh, uit Moordrecht, dat uh, ligt dus, uh, tussen uh, Gouda en Nieuwekerk uh, aan de IJssel. Ja. Ja. Uh, uh, daar woon ik uh, samen met mijn vrouw en uh, twee kinderen. En uh, daar zit een, uh, een klein zwembad uh, en daar hebben wij uh, de TikTok filmpje, of uh, de videoclip opgenomen, Ook in mijn gele eend, Natuurlijk, mijn gele met mijn gele eend. En uh, ja, dat was heel grappig om, uh, om dat te mogen doen. Absoluut, ja. het was echt heel erg leuk. Echt één groot feest. Dus dat is zeker een videoclip waardig om daar te kijken. Ja, ja. Eventjes, eventjes een leuke, leuk duimpje achterlaten ja. met een leuk bericht. Ja, en, zeker. Uh, ja, leuk. Vind ik alleen maar leuk, joh. Leuke berichtjes, dan uh, doen we altijd even terug, uh, terugreageren. Zeker, ja, ja absoluut. Hey, uh, ik denk dat we maar uh, gaan draaien. Want ik ja. denk dat de mensen ondertussen wel een beetje nieuwsgierig, nieuwsgierig zijn geworden. Uh, ja Nou, ja. laten we dat doen. Ja, Helemaal toch? goed. Dave van der dan en uh, hij hebben het over bommetje.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 Een bommetje, en ik spring en spetter. Oh, wat een goed gevoel. Een bommetje, ja een bommetje. Wat wat is zo Ja, dat zeiden we nog. Maar ja, uiteindelijk is het toch geworden. Ja, precies. Het is toch een bommetje geworden. Oh, oh, oh. Ja, oh nee, we een... gaan niet heel gelijk nee. door naar de volgende. Nee. nee oh, we gaan het nog eens even over, over jou ja, hebben. Natuurlijk. Nee, ja, nee, maar het is absoluut. Uh, nee, het is een hele leuke, uh, um, Ja, Ik vond het ja, een heel leuk nummer geworden. Ja, het is toch zo grappig als je een idee in je hoofd hebt en uh, je gaat met elkaar even, even uh, ja, ja, teksten dat... schrijven. En dan, uh... Ja, en dan er komt daar gewoon iets leuks uit. En, ja. Uh, ja, ja. Ik vind zeg, ik, het is gewoon grappig. een fantastische clip geworden. Ja, echt. Eh, ik zeg het, vrouwelijke kan het niet. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, ja. En we waren ook een tussenclip geworden bij Oranje TV. Dat vond ik dan wel een hele grote okay. eer ja. dat ze dan uh, ons gebruikten als uh, het, de clip uh, tussen. Ja, om Oranje nou, de TV. De clipperade is dat hè? Gewoon ja. Ja, te, uh, ja, de clipperade. Uh, maar uh. dan hebben ze dus hadden ze um, uh, bever en um, oh, je ja, slecht dat die nou niet. <lacht> um, nou nog een zanger. Oh. Berghuizen. Uh. Uh, ja, ik zoek hem even op. Ik zoek ja, hem even zo, op. Maar in ieder geval zat ik, ja. zat ik er dus tussenin. Tussen, ja. twee, tussen twee heren. En er was dan in de videoclip werd er dan gezegd van uh, de beste muziek van Nederlandse bodem. En dan ja, zat mijn clip ja, en ertussen. Dat de clip tussen, ja. En dat vond ik wel zo grappig, ja. denk ik. Nou, dat is dus echt eer te Dat leuk, ja. Dat vond ik echt heel ja. grappig. Echt heel grappig. Om dat te mogen zien. Hey, en nou ja, uh, we hoorden net uh, de start van uh, jouw uh, andere nummer, vorige nummer. Ja, dat klopt. Helemaal ja. van der Dam. Ja. ja, dat is ook echt een. Dat is, ja, wat ik zeg, dat nummer is geboren in uh, uh, eigenlijk in de sporthal. Ik was aan het sporten. En toen dacht ik van, oh, wat grappig om uh, mijn naam. Hè, de, uh, ja, dat je daaraan kan verbinden, aan de titel van je song. En ik was dus aan het sporten en toen dacht ik, oh, hij is helemaal van de Dam. Hij is eigenlijk wel helemaal gek. En toen dacht ik, oh helemaal van de Dam. Ik denk, oh, dat is leuk. Je eerste single en dan je achternaam kunnen verwerken... Ja. In, de, in de titel van de song. Ik denk, nou, dat, dat, daar zijn en, er weinig gegeven die dat en, kunnen... En dan stond je op de Dam? en toen stond ik, ja, ja, toen, uh. toen zeiden we van... ja, dan moeten we ook op de Dam gaan, gaan opnemen. En uh, het grappige was, ik had dan... Uh, ik had eerst een blauw pak, een geel pak... een blauw pak en een en, en zwart... En, uh, en toen had ik daar voor de cover dan... en toen had ik ook eentje rood tussen zitten... en toen zei mijn producer zeg van... Uh, oh, die rode, die staat jou goed... We gaan het rood doen. Ik ja. zeg, oké, okay, prima, rood, rode pak, rode schoenen. Nou, en dan opnemen dus de TikTok-filmpjes op de dam in je rode pak... Nou, nou, ik, ik, ik, zie, ik zie ook iets met uh, de Wijnhandel voorbij komen. Ja, uh, het was echt zo hilarisch. Ja, vooral maar toen die, die, die, die, die garage uitkwam zetten en uh, ze met dat pak aan en die gooien schoenen. En ik denk, oh, mijn hemel. Ik denk, oh gaat dat echt helemaal goed komen? En al die mensen die allemaal kijken en uh, wat, welke gek hebben we daar nou weer lopen. Ja. En vervolgens kom ik uh, met Tim tegen. Ik zeg, Nou, uh, ben ik klaar voor hoor. Nou, hij zegt nou, we gaan het gewoon doen. Je gaat uh, gewoon even je singeltje ga je gewoon even zingen. We zetten de boxje aan en je gaat meezingen. En dan gaan was helemaal gekomen. Nou, dus dat deed ik en we waren klaar en toen kwamen allemaal mensen naar me toe van, oh, de, wat leuk en wie ben jij en waar kan ik het nummer vinden en uh, nou ja, toen was het. Uh van de dam. Ja, ja. En uh, toen kon eigenlijk alles. En toen hebben we alles gedaan op die dam. Uh, met mensen op de foto. Mensen hebben meegedanst. Op een boot gestaan. Uh, uh, een hele bus vol met, met, met buitenlanders. De, uh, die zijn van oh, you are a famous youtuber. Ik zeg yes, I'm a famous youtuber. No problem. A <laughs> picture. Yes, no problem. Uh, ja, no problem echt ja. zo lachen. Echt, ja, het was echt. Het was ja, hilarisch. Het was ook een, een bloemende met ja. Zo allerlei ja, op een boot, de, ja, op een boot. Ja, je hebt een uh, rood pak aan. En iedereen ja. zegt oh ja leuk, kom maar binnen. Of leuk, ja. ja, kom maar op. Op de boot, oh je wil een boot? Ja, hoor, dat is geen probleem. Oh je wilt hier? Nee, ook geen probleem. Kom erop. Ja, heel leuk. Nou, ja, het was dat was echt, echt uh, laag in de zomer ook. of uh? Ja, dat was in uh, ja. de, de van de Dam was op 23 mei was release datum. En, uh, uh, en bommetje was dan 1 augustus, was de release datum. Dus wel ja. vrij snel op elkaar. Ja. Maar we hadden wel zoiets, ja, bommetje in september, dat is een beetje lastig. Dat moet gewoon in augustus, dus het liefst al in juli. Uh, maar dat anders had je hem volgend jaar moeten... Ja, uh, precies, ja. uit moeten brengen. Ja, en we ja. vonden het zo'n leuk idee. Dus we hadden zoiets van, we knallen hem er gewoon in. En uh, ja, iedereen was zo antwoord. En mensen begonnen al gelijk naar Hemel van der Dam. Oh, uh, je ja, gaat toch nog wel meer singles maken. Hè? En het moet er toch niet bij één blijven. En uh, ja... Dus het is, uh, ja, het is alleen maar leuk. En vooral als je dan met optredens uh, uh, bij, bij bruiloften of wat dan ook... dan uh, doe je altijd even een van deze twee nummers. dan nou, heel uh, veel koffers. Uh, uh. En dat vinden mensen toch gewoon hartstikke leuk. Maar die helemaal van de Dam, ja, dat was wel... Uh, het was helemaal van de Dam. Ja, ja was, ik, ik, zeg, ik zeg altijd hoe gekker, hoe beter. Ja, nou ja, dat is het Ja, maar daarom zeg ik ook. Okay, ik neem het zingen. neem ik zeker serieus. Maar ja. ik moet me gewoon niet zo serieus nemen. Nee, nee, nee. Nee, maar, <lacht> nee, maar in ieder geval, uh, ja, daar is ook uh, een clip van, hè. Dus, ja, uh, daar is ook een film. Ja, die hebben we dan uh, op de Dam natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja, uh, ja uh, is, dat was ook maar de enigste plek die dat konden doen. Ik heb een Rotterdamse vrienden die zeggen... Ja, dat kan toch niet. Ik zeg, "Hij maak je nou uit, joh. Het maakt maak mij echt, even, niet uit, nee, nee, echt niet uit nee, hoor. Nee. Ik heb daar geen enkele issue mee. Of nou in Amsterdam is het, in Rotterdam, Rotterdammer. Jongens, we ja, geven ja. gewoon elkaar een hand. En dan gaan, gaan lekker staan met Nederlands de de Delftal of, kijken. Gezellig. Ja. En zo moet het gewoon. Nee, ja. ik heb daar echt totaal helemaal niks mee. Ik vind het allemaal prima. En, nee. en, het, en het grappige is, ik denk ook maar dat je dit soort dingen alleen maar in Amsterdam kan opnemen. Want als, als ik dit wat we gedaan hadden, dan ergens anders hadden gedaan. Ja, dat had dat, dat eigenlijk niet gekund. De combinatie, er, inderdaad... dan, dan had het toch een andere titel. Het was een andere ja. titel, ja, maar, ook ja. een maar ook gewoon... De, het, het kan daar gewoon. Het maakt niet uit. Er lopen daar allemaal... Nou, ik wil niet zeggen rare mensen, want dat vind ik wel inklap... maar het, het kan daar gewoon. Ja, ja, mensen zeg, staan Ik, nou niet ik, meer ik zeg ik altijd, kijken. wat is raar? Ja, wat is raar? Wie pak. is raar, wat is nee. raar? Ja. Ja. Maar het was ook zo grappig. Ik was daar op die... er zit daar een pop-up store. Ik ga er geen reclame maken, maar een van poppetje... En, maar ik wist dat niet, joh. Ik, ik, ik ben er helemaal niet van. Dus ik, ik zeg, oh, tegen, tegen Tim. Oh, wat is het druk hier? Oh, wat leuk. Weet je wat we doen? We gaan hier gewoon van A tot Z dat nummer zingen. Ja. En dan gaan we gewoon ja. voor al die mensen gaan zingen. Ja. Dat durf je dat? Nee, dat durf ik niet. Gaan we dat doen? Ja, ja. we gaan het maar doen. Ik heb nu al ja gezegd. We gaan het gewoon doen. <lacht> De schaamte is voorbij. Het maakt allemaal niet uit. Dus we gingen er En al die mensen. Eerst kijken ze zo aan. Wat is dat voor een gek. <lacht> <lacht> en dan vervolgens gaan ze het toch meestal doen. En meestal dansen. En uh, ja, en ja, sommige mensen ook niet zo die verklaringen die liepen weer heel strak door, dat heb je alweer. Maar het was echt heel grappig om te mogen doen uh, daar gaan. En dus het is dus een leuk nummer geworden, vind ik zelf. Ja, ja, absoluut. Nou ja in ieder geval, uh, nou ja. Uh, weet je, koel ja. jij hem zelf aan. Nou, oké, okay, dames en heren, jongens, meisjes, hier is hij dan. Mijn eerste single was dat met uh, helemaal Van de Dam. Altijd lachen een feestje hier en een feestje daar Hij brengt de sfeer, Het zet alles aan Altijd vrolijk, niet te verslaan Het leven is veel te kort Laat op je Hij is helemaal van de gang Een beetje gek, maar dat is zijn charme Blijf maar doorgaan, tot ochtends vroeg. Zijn beste moer hier in de groep. Iedereen vrolijk, hoe lekker mee. Samen dansen, ha, dat is oké. Okay. Het leven is veel te kort. Laat nog je zorgen los. Hij is helemaal Hij is alleen maar lol. Hij doet wat hij wil, en gaat ervoor. Het leven is mooi, dus pluk de dag, geniet ervan met een lach. Hij is helemaal van de dam. Een beetje gek, maar dat is een charme man. Geen zorgen, hij doet het zo. Waar hij komt, stelt hij de show. Hij is helemaal van de dam. Een beetje gek, maar dat... Ja, Hek van der Dam. Hek is helemaal van der Dam, <laughs> absoluut, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja, helaas hebben uh, ja. we momenteel maar twee nummers. dus we kijken sowieso ja. uit natuurlijk naar uh, jouw ja, ja, volgende single. Ja, zeker, single. We zijn we als druk mee bezig? Uh, ik verwacht hem ergens uh, begin uh, halverwege december. We willen dat voor uh, januari uitbrengen, N voor de grote hub, zullen we maar zeggen, voor het carnavalsedoen. Ja. Dus uh, dat is de planning. Maar uh, ja, het is altijd weer, even weer spannend of we dat allemaal weer gaat lukken, Want dan moeten alle kwartjes en alle of kwartjes, puzzelstukjes... moeten dan weer op de juiste plekje komen. Ah, nou ja, kwartjes. Uh, ja, kennelijk. Wij zijn er uit de tijd. Ja, kwartjes. De kwartjes. Ja, zeker. Dus, uh, ja, joh. Ja, nee, zeker. Absoluut. Hey, maar um, ja, er, zijn, uh, er zijn natuurlijk wel wat, uh, wat koffertjes te vinden, denk ik, op, uh, op internet. Of, uh... Oh ja, zeker hoor. Ja, kijk, als we, vooral als met uh, feesten en partijen willen mensen natuurlijk gewoon lekker gewoon mee kunnen hossen. Ja. Dat is wel, dat vind ik wel, dat is een beetje het verschil tussen. Ik zei het net ook al tegen Van uh, je hebt een uh, zanger en, uh, en een zanger en ik ben een zanger een acteur. Ja. en acteur. En dan komt dat ik uh, 25 jaar toneel heb gespeeld, of nog steeds speeld, uh, bij een Amateur Toneel, of een Gezelschap en daarbij ja. ook een musical. En... Uh, dan kijk je heel anders naar het publiek dan, uh, dan een zanger. Een zanger wil echt uh, in mijn optiek uh, graag zijn nummer uh, overbrengen. Dat wil ik ook. Ja. Hè? Ik wil het okay. overbrengen, maar dan is het wel... dat Oh, maar dan ben ik dat. En ja. uh, dat wil ik zijn. En, maar ik vind het veel leuker om het publiek te entertainen en mezelf dan op de tweede plek te zetten. Ik vind ja. het veel leuker dan zo'n publiek. Oh, dat was leuk, dat was gezellig, leuk. Ja. Oh, we hebben echt gelachen. Ja, ja. Oh, leuke zanger trouwens. Ja, was leuk. Hij deed het leuk. Prima. Ja. Dan ben ik, dan denk ik, oké, okay. dat is, dan is mijn opzet geslaagd. En ik moest laatst moest ik in uh, in Heemskerk uh, moest ik ergens zingen in een tent. En uh, toen zei ze tegen mij van, ja, je moet je twee eigen nummers indringen en dan uh, één koffer uh, zingen. En toen kwam ik daar binnen. Iedereen was uh, best wel uh, uh, gedronken, zal maar zeggen. Oh, ja. Een beetje lekker aangeschoten. Het was een kermis en zo. En uh, dus ja, en ik zag dat zo en ik denk, ja jongens, dat, uh, dat wordt hem niet. Ik, uh, ik, ik draai het om. Ik gooi gewoon uh, helemaal Van de Dam erin, die zojuist net hoorde. En dan uh, twee koffers. En heel die tent, die ging helemaal los. En uh, ja, als mensen je nummer niet kennen, dan willen ze heel veel gewoon weglopen of uh, uh, dit en dat. En dat, zie ik, dat zag ik gewoon gebeuren door de, bij de artiesten die voor mij waren als ik watjes denk ja dat ga ik toch anders doen en uh, ik was heel blij dat ik zei want mensen kwamen nou wat leuk dat feestje even leuk geknald met jou en dat was leuk en leuk en dan denk ik ja daar gaat het om ja, moet ja. het publiek moet gewoon uh, entertainen en dat vind ik ook met een bruiloft of met een uh, uh, met een feestje of zo dat, uh, dat je dat met elkaar doet en uh, je moet één groot feest zijn en, en dat ja dat hoeft niet alleen maar eigen nummers te zijn want dat vinden mensen soms niet uh, feestig genoeg zullen we zeggen ja dus het gaat om herkenbaarheid ja. Dat is, dan krijg je iedereen mee. En dat vind ik juist leuk. Als het publiek meegaat. Inderdaad. Elkaar. Ja, ik, ik hoorde net een, een Ja, deurkant. dan ging een deur dicht, jongens. Nou, voor mij hebben we nu een draaideur, denk ik. Ja, ongeveer wel. Ja. <laughs> hey, eh, ik ga even een beetje draaien. Ik denk ja. dat het ook wel een beetje jouw genre valt. En dat is... Ik hou er zo van. Geert-Joni. Oh, ja, nee. Ik hou er zeker van. Ja. ja absoluut.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 With you, with with me Ja, ik hou er zo van. Zeker. ja Ik ook. Ja, ik hou er wel. ook van. Ja, ja maar is, ik hou daarvan. Is, is, is het wel een beetje jouw... Uh, ja, jou ja Gerard Zoling, uh, Zoling. Echt uh, ode. Ja, echt zo leuk. Echt, echt een goede man. En uh, ik vind hem uh, zo echt, zo puur, zo leuk. En, uh, ja die keerde wel bij je boefoonfeestje ja, ja ik bedoel voor de ja. feestje wel maar ja, ja samen met de goor goor gaat ja. het niet meer helemaal nee, goed nee dus gaat niet meer. Maar het was wel jammer maar dat was echt wel heel erg leuk. Het, was, het, was, het was een bepaalde echt. chemie hadden die twee ja. hadden samen op televisie weet je. Ja. Ja, ja, ja ja echt ja. dat was zo grappig als ze dan die twee op de tv en dan ja ik ging ik ging ja en nog als ik nog een herhaling ziet ja ik leg soms echt gewoon nou niet alles natuurlijk maar ik leg wel echt met gewoon ja. van het giegen van het brullen van het ja. lachen dat ik gewoon ja, ze denken er niet over na. Gewoon, ah. hup. En, uh, ja, dat vind ah, ik so, soms zijn ze uh, net even over de scheuk, ja, he, maar dat goed, leuk, uh, Ja, dat is uh... leuk. Je denkt, oh jongens, hoe verzin je het? Hoe gaat ah. het? en uh, ja Ik vind het heel jammer dat dat niet meer uh, is. Moet ik moet wel zeggen, vorige keer hadden ze, geloof ik, op SBS... hadden ze zo'n, uh, met uh, Mart Hoogkamer en uh, uh, uh, André Hazes... Dus hadden ze een beetje hetzelfde principe. Maar uh, ja, dat vond ik toch wel wat, wat, wat ja, toch wel een beetje gemaakt... Ja, ja, ja. Ze proberen het wel. Want ik vind het ook wel weer. Ik hou het niet zo van. Uh, dat, uh, een soort van SP-gedrag. Dat je dan ja. uh, altijd maar alleen maar commentaar geeft. Dan moet je ook zelf de handschoen aantrekken en zelf doen. Uh, vind ik altijd maar zo. Want je kan wel commentaar geven. Uh, dat is lekker makkelijk. Maar probeer het maar zelf te doen. Ja. Dus ik vind het wel goed dat ze het gedurigd hebben. En ik denk ook wel uh, dat ze. Als ze het nog een paar keer doet, misschien uh, dat het dan wel beter gaat. Uh, met het nieuwe seizoen. Ik weet niet of het komt. Ja. Weet ik niet. Maar ja, het was wel een beetje. Ik denk, mm, ja, maar, ja, ja, mensen kwamen er gauw op af, hè? Want die ik heel gauw uh, of het gemaakt is of niet. En, uh, ja, je, zeker. Ja, en, dat is, uh, ja, absoluut. Ja, ik, ik, ik heb dat ook met... Uh, uh, hoe heet het uh, programma? Uh, iets met uh, liefde, uh. Uh, liefde. Liefde, liefde, liefde. Uh, van... Uh, waar zit dat op? Ja. Ja. <laughs> welke het? Ja, ik kijk weinig tv, dus... Uh, uh, M M M M M M liefde. In ja, in ieder geval uh, heb je zo'n uh, programma, in ieder geval dan komen ze elkaar uh, tegen binnen. Oh, en, uh, zo bedoel ja, ja, ja, ja, weet je. Ja, en, ja, je. En, en dan, dan ja. Weet van, je, van Robert van Ter Brink bedoel je misschien? Dat bedoel je. Van, uh, uh, uh, uh, met de ja. kist en zo van Robert. Oh, ja. jongens. Was... Ja, ik ja, kijk we, we, we, we we, we we gewoon we. niet op het <lacht> oh, leukste. Maar in ieder geval... Ja. Uh, nee, maar het is heel gauw gemaakt. Dat een keuze. Uh. komen dus ja. uh, een uh, ja. jongen en een meid. Uh, ja. Die komen ja. elkaar tegen. En dan gaan ze 24 uur in zo'n kamer, zeg maar. Een kamertje uh, of uh, een huis. Oh, dat bedoel je. Ja, dat is van de SBS. Lang leven de liefde. Lang leven de liefde, ja. Maar dat is ook echt... Ik denk, oh jongens, waarom? Ja, <laughs> ik ja niet, ik, ik, ik, waarom? En... waarom doen we dit? Waar, waarom dus ga... dus, dus, dus, er, zitten, er zitten leuke fragmenten <laughs> ja. tussen. Ja. Want ik, ik bekijk ze wel eens via YouTube dan. Oh ja, ja, ik, ja. ik kijk nooit op televisie. Nee, nee, nee. Ja, ik uh, alleen maar voor fragmentjes die voorbij komen. Ja, en dan is uh, op Facebook of zo. En dan denk ja. ik, jongens, waarom? waarom? Ik, ik, de hele tijd, waarom doe je dit? Waarom? waarom? Ja. Wat wil je nou? Ja, ik, ik, ik, ja, ik kan me nooit dus, voorstellen dus, dus, dat. Het is een dat, beetje afgeleid uh, van de, de, ja. de vroegere de Gouden Kooi. He? Ja, weet je wel. Dan nou moet, je ik wel wel zeggen, alleen, uh... dan moet ik wel zeggen dat als je geef ik, en ik heb daar wel zelf ervaring ook in, en ik heb me ooit meegedaan met de dansmarathon op SBS 6. Okay. Heb ik 35 uur gedanst. En geef ik dan. Uh, in het begin hou je daar rekening mee dat die camera's op je staan, en geef ik, dan heb je dat niet meer door. Oh ja dan, vooral na lang na zo lang dansen, dan maakt helemaal niks meer uit. Maar dat was echt wel heel erg tof om te mogen doen. Kan je ook afvragen, waarom doe je dat? Ja, maar goed, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging, dat vond ik gewoon. Ik voel het gewoon, en vooral natuurlijk met die corona, het was gewoon ellende. En toen kwam dit voorbij, en ik deed dansen met mijn danspartner, en toen zei ik van, ga we gaan gewoon meedoen. Leuk, en soms moet je gewoon gekke dingen doen. Ja, dat moet je ook doen. Maar als je dan de liefde gaat zoeken, dan denk ik, ja, moet dat dan, echt zo, ja. het oh, oh, oh, oh. oh, lijkt me zo. Uh, ja. ja. uh, uh, iedere zijn ding, iedere zijn ja, ding. Jij gaat opsluiten 24 uur met iemand die ja. totaal wel vreemd is, natuurlijk. Ja. Nou, maar, het lijkt me zo echt <laughs> het niks is. Ja. Ja. Denk, ja, maar nou, daar ja, heb dan. ik ook fragmenten van gezien. Ja. Dat ik denk van oké, okay, die. die ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze hebben nog net geen zwaarheid of spieren die ze werpen. Ik, ik, denk, dus ik denk dat als we even gaan zoeken op Facebook... dan kom je vast al een paar tegen. Dat je denkt van, van die opmerking ja, uh, van die mannen of die vrouwen. <tik> dat je bij jezelf denkt. Als je dat dan na één minuut al hoort of na twee minuten... dan denk je, oh mijn... Ik moet hier nog, vier, nog 23 ja, ja, uur best Dat was ja, uh, <laughs> nee. niet goed. Ik, ik, ik kan het me niet voorstellen, eerlijk <laughs> gezegd. Ik ja, want ik zou weer steeds naar buiten lopen, <laughs> ja, denk ik. <laughs> dat denk ik ook, ja. <laughs> even kijken hoor. Hey, we gaan even uh, een plaatje draaien. Ja, ja, dan gaan dan we zo even eventjes uh, bellen met uh, Michael Oscom. Oké, okay, ja. leuk. Hartstikke leuk. Even uh, kijken. Ja, we pakken gewoon Michael Bakker. En, uh, nou, leuk. Ja, ik zing de hele dag. Oh, dat lijkt me heel ja, leuk. Toch? Ja. ja. Michael. Zingerswaap. Ik zing de hele dag, la la la la la, de zon die zijt me achterna, na na na na na na. Hadden we dansen met elkaar, ja la la la la, Goed, ik zing de hele dag. Deze dagen liggen achter me. mij. Ik zie mijn lichtjes en ik voel me vrij. Moest even kunnen waar ook weer dat groene gras was. De mens is maar een mens, er kan je zo wat overkomen. Ik ben maar op het groene gras, het is een dag uit een droom.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 ik zing de hele dag, la la, yeah. la la la De zon die schrijft me achterna, na na na na na Laat u de dansen yeah. met elkaar, la ja, la la la Laat je maar horen zingen, Zo, ja, ik zing de hele dag, la la la la la. Ja, ja nou, dat, dat had ook een nummer. Voor ja, jou dat had zijn. ook zo'n nummer. La, la la la, lekker makkelijke tekenen. Ja, la la la. O onthoud je heel makkelijk. Er ja. <laughs> is ook niks mis mee. Leuk, hoor. Ja, ja. Nee toch? maar ik bedoel, het, is, het, het klinkt nee, ook of, he, feestelijk. Hij is echt heel erg leuk. Ja, ik ja. vind ik echt, echt een hele leuke... leuke ah, ja, misschien zo. nog ja. een koffertje... Nou, ja, dat zou zomaar ja, kunnen. Ja, ja, ja, ja. ja, ik vind het altijd wel leuk om gewoon uh, bekende nummers uh, dan um, die er dan, die we dan met z'n allen kennen, dat we die dan uh, gewoon lekker meezingen. En uh, ja, koffers ja, is alleen maar alleen maar leuk natuurlijk om dat ja. soort dingen ook te maken. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, we, we kijken hoor. Uh, De entertainment for you. Zaterdag gast. Ja, ja. Dave, Dave, Dave van de Dam. Dave van de Dam, ja. Dave van de Dam, nog steeds Lekker. hier in de studio van Tolweg 10 Lekker. Hey, en wat is, uh, wat is jouw favoriete muziek eigenlijk? Een oh, daar nou, ja, ik, ik, ik, heb al, nou, ik vind één nummer van, op dit moment dat ik heel erg leuk vind. En ik, uh, ik was laatst, was ik, in de, ik ga het opbouwen. <laughs> <laughs> uh, was ik in de feestweek in De Lier. En uh, daar kwam uh, uh, Mart Hoogkamer kwam voorbij. Ja. En die had echt heel die, uh, nou het was een hele grote party tent. En uh, echt fantastisch, dat doet hij gewoon hartstikke goed. Echt gesprek echt hoe die doet, echt ode, hartstikke mooi. Uh, maar hij heeft ook een nummer, en dat heet uh, Feest in de tent. En uh, dat kennen nog heel veel mensen niet. En, maar dat vond ik, zo, ja, ik vind het echt gewoon een leuk feestje, vooral in een, nou, in een tent. Dan moet je gewoon dat nummer draaien. Ja. En dan heb ik nog een ander nummer dat heet, van Jezus. Ja. Ik vind dat een beetje lastig. Ik ben niet gelovig, maar ik vind wel dat dat... Um, ik, ik hou altijd van toneelspelen mag je op de rand spelen. Maar je moet er niet overheen. Dit nummer is niet er overheen, maar het hangt ah, er naartoe. Ja, ik, ik, ik, ik kan uh, me voorstellen dat sommige mensen het wel over de, uh, over de rand zien gaan. En Ik vind het, uh, ik vind het respect dat hij durft. Ik had het nooit gedaan. Ik had er niet eens over nagedacht. Ik nou, ik, ik, ik zit te denken aan uh, uh, Madonna. Die heeft dat ooit ook een keer gehad, weet je? Ja, ja. Like a Prayer. Ja, like a prayer. ja had ook zo ja, voor ja, mij ook heel ja, veel commentaar. Da, da, gehad. Da, daar was zoveel commentaar over. Ja. Oh, ja. Maar hier heeft, ik... volgens mij tenminste, denk ik dat het best meevalt. Want hij houdt blij wel netjes in het nummer. Hij doet het netjes. Ik bedoel, hij gaat hij niet uh, meehakken van de tak. Uh, maar ik denk gewoon niet dat je erover moet zingen. Nee, ja. dat lijkt mij gewoon. Uh, je hebt, sommige mensen, heb je gewoon. Uh, ja, kun je. Ja, ik weet niet. Maar, ik, maar respect. Maar in ja, geval, ja, ja, ja. Uh, dat, De feest. Ik had gewoon gehoopt en gedacht van, nou, dan ga je zijn in een tent. Uh, Mart, dan ga jij feest in de tent doen. En dat vond, uh, Dat vind ik. Ik weet niet of je hem hebt. Of zoeken we hem zo Allee, op? Zoeken we gewoon zo, zo meteen. En, uh, zo. Maar die, dat vind ik wel een, een, een, een leuk nummer. En uh, ja, je had natuurlijk net al een nummer van uh, Gerard Joling. Um, die vind ik ook natuurlijk uh, helemaal, uh, helemaal fantastisch. Je hebt ook natuurlijk, ik vind het ook zo knap van die man is. Is al, ondanks dat hij... Uh, Jong op leeftijd is. <laughs> <laughs> dat zeg ik, hè? Ja, ja. Uh, <laughs> politiek correct. <laughs> ja, het is politiek correct. Vind ik het gewoon heel erg mooi dat die man um, zoveel mensen nog weet uh, te binden. En hij heeft niks voor niks uh, uh, een prijs gewonnen online uh, afge uh, afgelopen donderdag. Uh, helemaal terecht, helemaal super, hartstikke leuk voor die man en ik, ik gun het hem en hij uh, doet hartstikke leuk, ook met Videoland, echt hartstikke leuk. Um, maar uh, ja, hoe die dan nog, of het nou oud of jong is, het maakt niet uit. Uh, iedereen uh, uh, zingt mee, dus uh, van Gerard Joning, zet met me mee. Uh, ja, die vind ik ook erg, uh, erg leuk. Zing met mij mee Tot morgen vroeg inderdaad. Ja, die vind ik ook ja. erg leuk dat nummer van uh, van Gerard Joning. Ja. ik heb wel eventjes uh, andere eerste naar voren gehaald. ik nou, uh, helemaal goed. uit gehaald. En dat is, ja.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 dan gaan we weer een keertje met vakantie En een land dat is ideaal voor mij Je pakt je koffer en je staat dan in het vliegtuig En je vliegt richting Middellandse Zee Want daar ligt een heerlijk zonneglad in Spanje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 In Spanje aan de Middellandse Zee, allee. Zo, Holly. Holly. Nou, ja. ja, gezellig nummer, ja. Ja, dat is een passie ja. van aandoen. Ja. Aan ja. ja, zo. Vroeger keek ik het, tenminste. Ik weet niet of jij oh, ja, daar naar nee. keek. Ja, maar. ik keek het nog. Zo, ja, nee. Ik, het, maar dat is dan ook zo'n zo goud duo, die dan zo met weinig middelen. Uh, Een productie ja, iets, zelf Iets, iets, deed de leukste, uh, iets leuks, leuks te maken. Ja. Ja, ja. En dat, dat je dan toch elke week. En dan die Baron. En dan, uh, ja. en dan die. Wat zeg je? Die Baron is nu volgens mij overleden. Ja, die Baron is overleden. En wat zeg je? Wat zeg je? ja. ja, dan, ja, is nu, uh, ja, ja ook, ja. ja. En uh, nee, maar het was echt een goudduo. Echt een echte. Uh, ja. ja, ja, dat is. Ja, het is zo'n mooie televisie. En wat ook wel zo grappig is, is dat er dan. Met zo weinig middelen hebben ze er toch iets moois van kunnen maken. En dat ja. dat dan nog steeds door de kinderen. Uh, omarmd wordt. Ja. Uh, dat vind ik dan wel heel. Uh, ja, vind ik echt heel goed. En ik vind het dan ook wel weer jammer, maar ja een, beetje ja, nou, nou, een oude lul. Ze leven nog wel natuurlijk. Ja. He, want ja. Uh, ja. Ze hebben nog een onderscheiding gehad. He, ja, uh, zeker. ja, ja Absoluut. Voor, de, voor wat ze gedaan hebben. Ja, zeker. Ja. En terecht. En ja. terecht. Ja. Ja, maar het is wel jammer dat zoiets niet meer, uh, ja, niet meer is. Dat is wel echt wel heel ja. jammer. Dat ja. is minder. Dat, uh, is, uh, ja, daarom, dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk geen televisie meer kijk. Nee. Uh, <laughs> Nee, dat snap weet ik. Weet ja. je, ik bedoel, uh, nou ja. alles is natuurlijk reclame. En, ja. uh, ze mogen van mij geld verdienen. Ja, zeker. Heerlijk is heerlijk. Ja. Uh, dat, uh, dat willen wij ook. En, ja. Uh, ja, maar het, het moet ergens uh, een middenpad zijn. Ja, nee, en, zeker. En, uh, Absoluut. Weet je, en als ik een film zit te kijken en die moet drieënhalf drie uur duren. Terwijl die film zelf maar anderhalf uur duurt, ja. ja, dan heb je twee uur reclame er dus. En ja, nou, dat, ja. dat gaat mij te ver. Ja, en zo makkelijk kan je wel even plassen tussendoor en zo. En van vc pakken of een eindje pakken. Of weet ja, ik ja, maar, ja, maar, hou er <laughs> niet zo van. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Ik, ik kijk, kijk dan liever een film nou, in één keer. Of, ik, uh, ik vol, vroeger vond ik altijd, uh, tenminste, wat ik ook zo leuk vond, was uh, het zonnetje in huis. Ja. Of uh, ge ja, kinderen leuk. geen ja, bezwaar. Een uh... En uh, ja, mijn grootste favoriet. Echt, als ik dan uh, toch op het toneel En is het vrienden voor het leven. Echt, wat was ja. dat fantastisch. Echt, Eddie. Ja, maar dat waren leuke, ja. uh, leuke programma's. Ik vond het ja. echt leuk. Ik ken daar echt zo van genieten. Echt zo leuk. Daarom, ja. ik, ik heb het er nog wel eens over. Vroeger had je die, uh, die kluchten met Piet Balbergen ja. uh, ja. En dat soort uh, ja. snip en snap. En ja. noem het maar op. Dat dingen ja. Nu doet John van Eert het natuurlijk met die... Uh, Oh, dan ben ik even zijn naam kwijt. Ja. Um, nou, ik weet het even niet. Dus ik zoek hem op. Uh, die, um, die doet het nu. Daar ben ik ook al een paar keer geweest. Erg leuk. Uh, ja. En hij is nu weer bezig met een nieuwe serie op uh, toneel. Uh, weer een nieuwe klucht. Ja, ik uh, zag het. Want hij komt binnenkort ook in Beverwijk, uh, zag ik. Ja ja ja, ja. ja. ja. Oh, wat slecht. Ik ga het opzoeken hoe die heet. <laughs> <laughs> ik weet het niet meer. Ja, ik heb het toevallig van de week nog bij voorbij zijn komen, dat uh, Nee. Hij is in ieder geval daar in Beverwijk, in theater. Ja. Kennen we theaters? Ja, ze zijn een, een dubbel op heet het, geloof ik. Ja, dat mij zou zomaar kunnen, hoor. Dubbel op. Ik zoek het gewoon even op. Nou, ja. <lacht> ja, draaien wij nog een nummertje ja, ja. van... Ja, uh, ga ik hem op zoeken. Van uh, Gerard de Joweling. Uh, oh ja, leuk. Ja, doen we gewoon uh, ziek met me mee tot morgen vroeg. Ja, gewoon. lekker joh. Ja, hartstikke goed. Heerlijk. <lacht>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 Mijn stem laat ze klinken. Ik dronk en ik zong en overwon. Want het is nu mijn avond. Ik Ja, helemaal lekker. Ja, ik weet ondertussen wat de naam is: Joe Schalker. Ja, Jo Schalker. Ja, precies, ik denk dat moet ik echt even op Want dat echt. Ik wist het even niet meer. Ik weet dat het ergens in januari, volgens mij 26 januari in het Kennetheraat in Beverwijk... Oké, leuk. Ik denk dat het gewoon weer één groot feest wordt. Ja, dat denk ik ook. Volgens mij waren het. Ja, de kaart is sowieso allemaal uitverkocht. De eerste rang en zo. Ja. Dus dat, uh... ja, leuk. Ja, ik ga ook zeker kijken. Ik heb nog niet, uh, maar... Hij stond op de planning, maar ik wil altijd vooraan zitten. Ja, ja, ja. Dus ik heb altijd een hele slechte eigenschap. Ik wil vooraan zitten, anders ga ik gewoon niet. Of ja. ik wacht gewoon even tot uh, ergens maart. Want dan doen ze het nog een keer. En Dan komen ze volgens mij ook naar daartoe of zo. Ja, Daar word ja. ik natuurlijk dichtbij. Maar, uh, dus uh, ik hou het even in de gaten, Maar ik ga zeker kijken. Want ik vind het echt heel erg leuk. Ik hou ja. ervan. Lekker een avond te ja, wachten. Dat is ja, leuk. Zeg ik, die kluchten die had je vroeger op televisie. En dan uh, ja. had je een klucht van drie uur. En ja. had je, daar had je wel een pauze tussen. Ja, maar daar eh, ja. <laughs> heb je ook even nodig. Dus ja, ja maar, nou, maar go. goed. Uh, daar ging je wel ja. voor zitten. Ja, en ja. Dat, uh, ja, maar dat ah, is ook zo leuk. Kijk, er is zoveel ellende op de televisie. En daarom vind ik toneelspelen vind ik gewoon zo ontzettend leuk. Maar vooral als je dan... Als je, die, als je dan een voorstelling speelt... Ik doe nu maand november... speel ik weer tien voorstellingen in, in Capelle. Ja. Bij de Schouwburg hebben we een eigen theater. Dan, dan kunnen we er 67 man in. Nou, het gaat kaartverlopen loopt echt hartstikke goed. We spelen een soort moordklucht. en uh, Ik heb een leuke rol. Maar, uh, het en Wanneer is dat? Is dat uh, de hele maand november, november. Alle weekenden in Capelle. In de Schenkelstee in, uh, Nieuwe, uh, in Capelle aan de IJssel. Het NCT heet het. En, uh, dus, uh, maar dat is echt heel, uh, ja, het is gewoon een heel leuk klein theatertje. Je komt ja. binnen en je denkt, ja, oh wat leuk. Je zit, uh, je zit eigenlijk maar bijna het, op het toneel. Uh, Hebben ze 200 man of zo? Nee, daar gaan, nee, gaan 67 man in. Het is een eigen theatertje. Okay. Maar het leukste is okay. van het theatertje. Kijk, als je een schouwburg, dan, uh, dan kijk je meestal uh, dan kijk je op het podium. Maar ja. nu zit je eigenlijk op het podium met een... Um, een tribune wat naar beneden loopt. Dus van boven okay, naar beneden. Ja, ja. En daardoor krijg je het gevoel dat je eigenlijk gewoon meespeelt. Okay, en dat is echt ja. heel erg grappig. En het is gewoon heel knus en gezellig. En, uh, en ik, ik wil echt ook zeggen dat ja, een hoog wat, wat, niveau wat meer, wordt. Uh, wat meer persoonlijker Ja, wat persoonlijker ja. Ja, wordt dat dan gedaan. En dat ja. grappige is dan. En vooral dan, ja, als je dan dat soort stuk speelt. en dan mensen gaan dan. oh ja, het was leuk hè. Ja, leuk, we hebben lekker ja, gelachen. En dat vind ik dan zo leuk dat mensen dan. en ik weet gewoon, ja, als je een avond hebt gelachen. Dat geeft zoveel boze dus energie. En, uh, en uh, dat je denkt, oké, okay, morgen ken ik het helemaal weer aan. En dat ja. is al zo lekker. Nee, maar dat ja. heb je inderdaad ook. Uh, je, het, het kennen met theater in, B in Beverwijk. Is, is natuurlijk ook niet zo heel groot. Mm -hmm. Ja, je hebt wel een grote zaal, midden en een kleine zaal. Ja. ja maar uh, ja, je merkt toch ook dat grotere artiesten. Uh, ja, toch kleinere zalen op gaan zoeken. Ja, veel is veel, Kijk, het, het, het is, veel het is Het is leuk ja. hoor, hè, als je een psychodoon kan vullen. Nee joh, hartstikke leuk. Nee, maar, de, de, de, weet ja. Je, maar ja, het is ook wel eens... Uh, wat persoonlijker is, is ook ja. leuk. Weet je, ja. een zaaltje hebt de 200 ja. man. Er is uh, helemaal niks mis mee. is echt hartstikke leuk. Maar ook ja. gewoon als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt. Je kan een bruiloft hebben en je kan ook een, uh, een evenement hebben... waar je dan gaat zingen. Nou prima, staat er 50 man, staat er 100 man, staat er 100 man. En als het 4000 man is, ja, dan is het 4000 Maar het is dan weer een andere belevenis. Het ja. is gewoon, maar het is juist... Het is ook leuk juist, om het juist wat intiemer te hebben. Om juist uh, uh, te kunnen zingen. Nou, uh, moet ik, aanstaande maandag moet ik bij, uh, bij onze uh, in uh, Nieuwekerk aan de IJssel hebben. Een, uh, een korfbalvereniging. En, uh, die, uh, uh, die gaan op kamp. en Die hebben aan mij gevraagd. Wil je even een paar liedjes komen zingen? Nou Dan kom ik even een paar liedjes zingen. Nou, die mensen vinden het helemaal leuk. Een mannetje of uh, 60, 70 gaan ze gezellig uh, op kamp. Ja. Nou, dan zingen we, maken we. En dan stappen ze de bus in en met één groot feest. Nou ja, dat is toch grappig als ze dan uh, dat doen. Dat doe ik heel graag. En je zegt nog even snel waar de mensen jou kunnen volgen. Nou, mensen dan kunnen mij vinden op DaveVanDedam.nl. Uh, zowel op TikTok als Insta. En tegenwoordig ook op Facebook. We hebben het ook met Facebook Facebookpagina geopend Want mensen blijven te maken op raken. <laughs> dus uh, DaveVanDedam.nl. Uh, uh, heb je mijn website, dan kan je, me, kan je ook eventueel de videoclip zien Wat we net over hadden over Bommetje en Herman van der Dam. En uh, ja, dat is dus, uh, ik uh, en uh, mail en bel. En dan uh, nemen we graag contact met jullie, met jullie op. Helemaal Gaat leuk. Dank je wel voor je Dave, uit, uh, ja, de, uitnodiging. Ik vond het gezellig. Kom graag ja, een keer uh, terug. Uh, ja, graag, uh, ja. ja, graag, zijn we. Ja, nee, leuk. Hartstikke leuk. Ja hoor, in Zandvoort kom ik graag. Dus ja. uh, helemaal leuk. Hé, hey, dank je En uh, ja, tot, tot, uh, tot uh, de volgende keer. En, uh, zeker en, uh, de en volgende keer. reis uh, terug naar huis. Ja, dat komt dan goed. Dankjewel. En, uh, ja, tot de volgende single. Dit yes, is ZFM.